Tegen die zoon, Seif al-Islam, is een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd. Een woordvoerder van Gaddafi zegt dat het regime bereid is om te onderhandelen. Gaddafi zou rechtstreeks willen spreken met het hoofd van de Libische overgangsraad... die de opstandelingen vertegenwoordigt. Die zegt dat de strijd alleen wordt gestaakt als Gaddafi zich overgeeft. Maar via de staatstv liet de kolonel weten niet te zullen vertrekken. President Obama heeft gezegd dat Gaddafi moet inzien dat zijn regime tot een eind is gekomen... Net als Europese regeringsleiders drong Obama erop aan dat Gaddafi zelf opstapt om verder bloedvergieten te voorkomen. Obama zei dat de VS blijft samenwerken met de Libische Overgangsraad. Hij riep die raad op om de rechten van de Libische burgers te respecteren en te werken aan een vreedzame overgang naar democratie. Het noodweer op het Belgische popfestival Pukkelpop heeft niet vijf mensen het leven gekost, maar vier. Dat melden Belgische kranten.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 Het weer, vanochtend nog hier en daar mistig, later op de dag wisselend bewolkt. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 26 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal. HWB Verkeersinformatie. In het midden en oosten van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Er staat er een file na een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Rotterpolderplein, 3 kilometer. Er is één rijstrook dicht. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Maandag 22 augustus, goedemorgen. Ik dacht nog even rustig te beginnen, maar niks daarvan. Lara is trouwens nog een week op vakantie. Volgende week maandag zijn we weer samen. U hoort veel van Libië vanochtend. Hoofdstad Tripoli zou vrijwel helemaal in handen zijn van de opstandelingen. U hoorde dat net het einde van het regime van kolonel Gaddafi lijkt aanstaande. Ik praat zoveel mogelijk met onze verslaggevers ter plaatse. Thomas Erdbrink is in Tripoli en Hans-Jaap Medessen bij de opstandelingen. Volgen natuurlijk ook andere internationale bronnen en nieuwszenders en u hoort de Nederlandse Libië, Ahmed Tamala, die het nieuws uit zijn land op de voet ook volgt. Hij heeft afgelopen nacht maar weinig geslapen. Over de strijd van de opstandelingen en de tactiek van de NAVO en trouwens ook het mandaat van de NAVO, praat ik vanochtend met militair deskundige Kees Homan. U hoort hem na acht uur. Er is ook ander nieuws. Zo hoort u bijvoorbeeld meer over de Nederlander... die is opgepakt in verband met de zedenzaak in Engeland. En de Haagse politiek blijft druk met de Europese schuldencrisis. Met Hans Andringa kijk ik deze politieke week in. Onze verslaggever was bij de herdenkingsmis... voor de slachtoffers van Pukkelpop... waar trouwens niet vijf, maar vier mensen om het leven zijn gekomen. Sport van afgelopen weekend bespreek ik met Tom van Hek. Het theaterfestival De Parade beleefde gisteren de laatste dag. En zowaar, ze hadden mooi weer.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 Ja, de strijd in Libië is in de laatste fase beland. Arabische zender Al Jazeera meldt dat Tripoli vrijwel helemaal in handen is van de opstandelingen. Alleen het commandocentrum van kolonel Gaddafi zou nog niet zijn ingenomen. Op het Groene Plein, in het hart van Tripoli, zijn de opstandelingen in ieder geval aan het feest vieren. Het gaat gepaard met veel lawaai en vreugdeschoten, zo vertelt deze verslaggever van Sky News. Hi, I'm... Volgens de opstanderlingen kan het regime van Qaddafi elk moment vallen. All of us and they happy because Gaddafi is leaving soon, yeah? Okay, as you can see that everyone is happy because we entered Tripoli and we hope to end the fight in Babylon as well. Inshallah, Allah wak. Deze man heeft het nog over een redelijk geweldloos vertrek van de Libische Leider. Andere opstandelingen zijn alleen tevreden met een dode Gaddafi. Not Gaddafi! Gaddafi die! Gaddafi with me! Die people! Goodbye! Een nieuw Libië, daar wordt over gedroomd. Ook door Libische Nederlanders zoals Abdel Gobar uit de Delft. We will smell the freedom. We will smell uh, uh, the democratic. We looking forward this is 42 years.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 will be committed in Chiboli if one side wins now. Leider van de opstandelingen, Mahmoud Jibril... wil dat zijn volgelingen respectvol omgaan met de aanhangers van Gaddafi. la la In de loop van de nacht waren er berichten... dat speciale beveiligers van Gaddafi de wapens hadden neergelegd... maar dat ontkent de woordvoerder van Gaddafi. This is false information... People at this very moment are still coming into Tripoli in the thousands to defend the government and to defend the leader of this government. Gaddafi heeft gisteravond twee keer op de libische staatstelevisie van zich laten horen, niet in beeld, maar via een geluidsband. Liet hij weten eventueel wel met de libische overgangsraad te willen onderhandelen. Eerder op de avond vond hij dat nog niet nodig.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 Inwoners van de stad moeten de wapens oppakken en vechten zonder angst want zo zegt Gaddafi zoveel opstandelingen zijn er niet. Go out with your weapons take your weapons all of you. There should be no fear. Those who work for the imperialists there are but a few. Niet alleen Gaddafi blijft strijdlustig tot het einde. Een presentatrice van de Libische staatszender al libya zwaait tijdens een live uitzending met een pistool. Ze zegt dat ze zelfs zal doden om zichzelf en haar collega's te beschermen tegen de opstandeling. With this weapon, I either kill or die today. You will not take Al Libya channel. You won't take Jumankiria channel, sababia Channel, Tripoli, all of Libya. And even those without a weapon are willing to be shielded. In order to protect their colleagues at this channel. We are willing to become martyrs. Of de rebellen de tv-zender uiteindelijk hebben ingenomen, dat is nog onduidelijk. Kwamen wel berichten dat de radiozender is overgenomen door de opstandelingen. Zeker twee zoons van Gaddafi zijn inmiddels gearresteerd door de opstandelingen. Mohammed al-Gaddafi, oudste zoon, heeft zich overgegeven aan de Nationale Overgangsraad. Zijn huis wordt bewaakt en hij heeft huisarrest dus. Vertelt hij zelf tijdens een interview met Al Jazeera. Some people besieged my house. There was heavy sounds of gunfire and explosions. I just hope that security and stability come to Libya and the entire Muslim world. The rebels me cordial me. This is a very positive sign, not only for me, but for all Libyans. Terwijl Mohammed al qadhafi aan de telefoon is, klinken de schoten. I'm being attacked right now. This is gunfire inside my house. They're inside my house de zoon van Gaddafi, vertelt dat ze nu binnen uh, in zijn huis zijn... en dat hij uh, wordt aangevallen. De Libische overgangsraad heeft laten weten... dat de zoon van Gaddafi ongedeerd is gebleven. Wat er verder is gebeurd, dat is onduidelijk. Ook Saif al-Islam, andere zoon... wordt gezien als de rechterhand van Gaddafi, is gevangen genomen. Tegen deze Saif al-Islam is een internationaal arrestatiebevel... uitgevaardigd door het internationaal strafhof in Den Haag. Net als tegen zijn vader trouwens. Eerder was Zeef nog bij een jongere bijeenkomst, waar hij zei dat de volgelingen van zijn vader nooit zullen opgeven. Een opmerking die door de jonge aanhangers van Gaddafi met luid geroep werd ondersteund. Dan nu contact met onze correspondent en ook correspondent van de wereld, de omroep Hans-Jaap Melissen. hans, -Jaap Melisse. hans -Jaap, goedemorgen, waar ben jij nu? In Zavia ben ik net wakker geworden in het ziekenhuis waar ik gisteravond binnenkwam, uh, tegelijkertijd met heel veel gewonden en doden ook. Uh, ik heb hier kort en onrustig geslapen omdat het een hele dag uh, doorging, Alhoewel de laatste uur is het uh, vrij rustig hier nu. En dat zegt misschien ook al wat over de situatie op dit moment verderop.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 hans dank je dankjewel. We gaan je volgen op je tocht naar Tripoli, op je reis daar naartoe. En bellen zoveel mogelijk als de verbindingen dat toelaten. Je kunt trouwens via nos.nl, onze internetsite, liveblog bijhouden. Daar vindt u ook het laatste nieuws over de slag om Tripoli. Terwijl Gaddafi wankelt, zijn regime althans, lijkt de Syrische president Assad nog stevig in het zadel te zitten. Assad heeft in een televisieinterview met de staatstelevisie gezegd dat het leger de situatie in zijn land onder controle heeft. Hij maakt zich dan ook geen zorgen over de volksopstand die nu al vijf maanden duurt. Assad zegt door te gaan met zijn hervormingsplannen. Zo moet er volgend jaar een meerpartijenstelsel zijn... en wil die jongeren betrekken bij de politiek. Ook heeft hij aangegeven dat de wijzigingen in de grondwet... gewoon doorgevoerd worden, zoals gepland. Hij is ook niet van plan om op te stappen zoals het Westen wil. Hij vindt dat hij als gekozen president niet kan aftreden. De Noorse politie heeft bekendgemaakt dat het eiland Uteuja... dinsdag om 1 uur s'nachts, dat is morgennacht, morgenacht, wordt vrijgegeven. Het wordt dan teruggegeven aan de eigenaar... de jonge organisatie van de Noorse Arbeiderspartij. Het is dan ruim een maand geleden dat Anders Breivik... op het eiland 69 mensen doodschoot. De bekendmaking kwam naar de nationale herdenking... waarmee de maand van rouw werd afgesloten. Ook koning Harald was aanwezig. Koning is duidelijk aangeslagen tijdens zijn toespraak. De beste is ik te vullen. Kan ik je bara aanen af deres smarter. Som landets konge. Voel jij met waarde voor dat 6.700 mensen herdachten de slachtoffers in een stadion in Oslo van Pukkelpop zou niet vijf, maar vier zijn, dat melden Belgische media. In het ziekenhuis zou een andere dode in alle chaos per ongeluk zijn meegeteld. Het aantal gewonden zou dan wel weer hoger liggen dan de 140 getelden. Veel jongeren zijn volgens de media later zelf naar een arts gegaan. Gisteren werden de slachtoffers herdacht in een speciale kerkdienst. Het noodweer dat donderdagavond over Pukkelpop haastte heeft veel slachtoffers gemaakt. Het heeft ons allen getroffen en geraakt. Hoeveel mensen er nog in het ziekenhuis liggen is onduidelijk. In ieder geval drie Nederlanders zijn zwaar gewond geraakt tijdens het noodweer op Pukkelpop. De Japanse Nikkei-index is alweer enige tijd geopend. Staat op dit moment twee tiende in de plus, waar. Andere beurzen openen vandaag meer dan 1% verlies, Zowel de AIX als de Amerikaanse beurzen hadden vorige week moeite met Europese schuldencrisis. Wordt daar ook meer over over de opening van de beurzen deze week. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt dat nog eens beluisteren via onze website nos.nl/radio1. Daar vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio1journaal met Marcel Oosten. 17 minuten over 6 is het. Amy Winehouse inspireert haar fans niet alleen met een muzikale erfenis. Na de dood van de Britse soulzangeres hebben zich in Engeland aanzienlijk meer verslaafden gemeld bij een afkickkliniek meldt de Daily Mirror. Het KPO Nightingale ziekenhuis in Londen ziet een stijging van 25 in het aantal meldingen. Ook in de, de wereldberoemde kliniek The Priory zijn heel veel meer mensen ingecheckt dan normaal. Zo kregen we ook een huilende vrouw aan de deur die nu pas beseft hoe slecht ze er eigenlijk aan toe is al dus een woordvoerder van de kliniek. En dan rest nog maar één ding: rehab.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 Amy Winehouse met Rehab hoort u. Tien minuten voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In Hasselt is de tragedie die donderdag op Pukkelpop plaatsvond. Door de ongewoon heftige storm raakten veel jongeren gewond en vielen er vier doden. Verslaggever Theo Verbrugge was bij de herdenkingsdienst. De kerk ligt 50 meter van het festivalterrein. De zon schijnt, er ligt een weg tussen. Al vroeg stond de kerk vol, met vooral jongelui... Uh, omdat wij zelf die dag aanwezig waren op Puggelpop. En gewoon om ons medeleven eigenlijk te betuigen naar de slachtoffers en wat er eigenlijk is gebeurd. Omdat we echt wel meeleven mee met het verdriet in de van de families. François Groffings, u bent uh, diaken hier uh, in de parochie, recht tegenover het, uh, het festivalterrein. Uh, voor de mensen samen te brengen en samen kunnen te houden. Iedereen moet op zijn manier kunnen verwerken. Die mensen die steun nodig hebben kunnen u, u vandaag terecht en kunnen ze elkaar ook steunen. Het komt bij ons als een onwerkelijkheid voor dat mensen die we enkele dagen geleden nog en wel hebben ontmoet... er niet meer zijn. Ze waren niet ziek. Ze konden nog zoveel werk verzetten. Ze waren zo actief in ons midden. Ze waren hier om feest te vieren. En dan, plots raast het noodweer en brengt vernieling. Het snijdt ons diep in het hart dat we dan onze geliefde het handen moeten geven... zonder een woord van afscheid. Jongeren, ouderen, hulpverleners knuffelen elkaar... huilen, zoenen, laten elkaar niet los. Buiten, op spiekers, volgt een ieder die niet meer in de kerk kan de dienst. Een vrouw naast me op het bankje huilt de hele tijd. Ik denk haar man een stoere zonnebril. Ja, wij wouden gewoon ons medeleven tonen. Toch een beetje respect. Wij hebben op de wijde ook op Bukopop gezeten en We hebben dat ook allemaal meegemaakt. Dus we wouden sowieso naar hier komen. Het was echt heel emotioneel, toch wel. Wat ja. uh, raakte jou het meeste wat je hoorde in de, in de dienst? De liedjes toch wel en de familie die er zat. De ouders die aan het waren natuurlijk. Dat moet verschrikkelijk zijn. Ze zijn allemaal bij dat we nog leven natuurlijk. Dus... Heel Kiwiet leeft mee. Wij kennen dat al zoveel jaren, wij wonen hier al zo lang. En dat heeft altijd goed gegaan, vind ik waarom? Ja, dat is toch een natuurkracht. Daar kan niemand tegen. Hè? Ik zeg, als dat 200 meter verder geweest was daar niks gebeurd op die wij. En nu is dat allemaal het was vreselijk. Het Vlaamse kruis moet regelmatig met een brankaar de kerk in. Hilde Klaas is de burgemeester van Hassel. Mevrouw Klaas, zou Pukkelpop volgend jaar hier weer kunnen plaatsvinden wat u betreft? Ja, u zal in eerste instantie die vraag moeten stellen aan de organisatie zelf. Maar wij als stadsbestuur zijn bevoegd voor de veiligheid. En ik kan u maar zeggen dat die veiligheid dat daar de puntjes op de i stond, ook dit jaar. En ik ben ervan overtuigd dat als de organisatoren beslissen om Pukkelpop verder te laten doorgaan. Dat ze opnieuw, zoals ze altijd in het verleden gedaan hebben, heel veel aandacht aan die veiligheid zullen besteden. zijn Denk herdenking van de slachtoffers die bij Pukkelpop vielen... hoorde bijdrage van verslaggever Theo Verbrugge. Herdenking was gisteren trouwens in Hasselt. Gaat niet goed met de hulp aan door honger getroffen Zuid-Somalië... stelt de directeur Fatumo Farah van de hulporganisatie HIRDA na een bezoek. De Somalische hulpverleenster bekijkt samen met verslaggever John Saarbach... de foto's die ze daar heeft gemaakt. Dit is bijvoorbeeld een van de foto's die mij heeft getroffen. Hoe eh, ziet gewoon een vrouw die kleine kinderen heeft, een klein kind... Wat zij Het enige wat zij heeft is gewoon een, een, een, een pap onder de, onder de fles. En dat is wat de eten dat zit. Toen we hebben gevraagd hoe oud is de kind, zij, zij is twee mannen oud. En het enige wat zij kunnen geven is gewoon een kleine pap in een, in een pot. Ja, we zien een vrouw zitten, wat oudere vrouw volgens mij. Kijkt wanhopig, baby in de armen. Onder een boom zit ze in de schaduw. Een paar slippers onder die bomen ook. En twee flessen waarvan er één leeg is. En die ene fles is dus gevuld met pap. Ja. Dat is het enige wat ze heeft? Dat is het enige wat zij heeft. En een, zij is een van de mensen die net zijn gearriveerd. Zij heeft gezegd dat ze ongeveer 350 kilometer heeft gelo gelopen. En zij is vanuit de Bay en Bakool regio. De regio die zijn 350 kilometer. Dus zij heeft onderweg ook kinderen verloren. Hoeveel? Dus, ze zei ik heb vier kinderen verloren. En het de, de, de, de kind is gewoon onder, tussen, onder, onderweg geboren. Het is dus nog dus maar de vraag hoe lang dit kind nog zal leven. Ik, ik denk niet dat hij zou lang leven. Het is gewoon, het is, ik denk niet. Het is gewoon een situatie waar hij nu zit. is gewoon heel erg. Ik denk niet dat hij lang zou halen. Het is gewoon heel erg. Wat hij heeft is gewoon een kleine papje. En ik denk niet dat ze kunnen overleven als de hulp niet snel komt. Heeft u een beetje kunnen helpen? De enige wat wij kunnen hebben gedaan... En zij heeft ook ons gevraagd. Waarom gaan jullie ons filmen en foto's maken? Wij hebben gezegd, wij gaan jullie voice, jullie stem laten horen aan de wereld. En zij begrijpen gelukkig begrijpen ze wel, maar we konden niet helpen. Wij hadden niet zoveel voedsel. We hebben een andere kam, voedsel gedaan, maar niet deze kam. Want de internationale hulpgemeenschap, die was het tot uw verbazing helemaal nog niet. Het was, ja, tot mijn verbazing. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben echt teleurgesteld toen ik daar kwam. Ik dacht dat het tenminste iets waren. Maar er waren ni niks, er waren geen organisaties. Heel kleine, kleine organisaties waren daar die eh, bes beschouwd eh, ging verdelen. Dus, maar wat, wat, wat ik verwacht heb ik niet gezien. Ik Waar zijn ze dan? Ik denk dat het heel veel aandacht is naar Mogadishu gegaan. Ik denk dat daar heel veel voedsel wordt verdeeld. Omdat daar meer veilig is. Als jij vergelijkt in het gebied waar wij zijn geweest. Is minder veilig. Ashabab is net vertrokken. Twee maanden geleden was het oorlog. En je kan gewoon zien de rest van, van, uh, zeg maar, de rest van Ashabab. De graven, de auto's die afgebrand zijn. De huizen die uh, uh, beschoten zijn. Dus ik denk dat het meer heel onveilig is dit gebied. Dan Mogadishu. Dus de hulp is naar Mogadishu gegaan. Dus op zich heeft de internationale hulporganisaties wel gelijk door daar weg te blijven. Ja, ze hebben aan de ene kant gelijk, maar aan de andere kant kunnen ze wel eh, lokale NGO's gebruiken. Wij zijn in lokale, lokale NGO's en we hebben ook de gedaan. En er waren ook nog andere lokale NGO's die wij vroegen hebben jullie hulp gekregen van internationale NGO's. En ze zeiden we hebben niks gekregen, we zitten gewoon met lege handen, we kunnen niks geven aan de mensen. En mensen kwamen altijd naar ons toe. Er waren duizend, die, deze kamp bijvoorbeeld, die, waar de vrouw zit, is Dolo. Is Dolo Somalië, is dichterbij Dolo Ado. Dus er, er zaten heel veel mensen, vrouwen en kinderen, en ze hebben geen hulp gekregen. En lokale NGO's zitten met lege handen. Dus ik vroeg eh, internationale NGO's en in, in Somalische in, uh, diaspora en iedereen die, die zorg maakte voor de situatie in Somalië, dat ze moeten helpen. Nu is de tijd dat ze moeten helpen. Ik denk niet dat deze mensen, de mensen die wij hebben gezien, dat ze nog drie, twee maanden kunnen halen. De directeur Fatoumou Farah van hulporganisatie Heerda... over de honger en de hulpverlening in Zuid-Somalië. Het NLS Radio 1-journaal Sport. En de Eredivisie maakte PSV voor het eerst dit seizoen een goede indruk. De wedstrijd tegen ADO Den Haag werd gewonnen met 3-0. Coach Fred Rutte. Natuurlijk komt deze wedstrijd... Uh... Ja, komt denk ik voor de, voor de spelersgroep heel goed uit. En, uh, ze belonen zichzelf voor de arbeid die ze de afgelopen periodes hebben gedaan. Want in mijn optiek uh, correspondeerden de trainingen... die correspondeerden absoluut niet met de wedstrijd. En vandaag zag dat er, uh, zeker de eerste helft, goed uit. Dries Mertens was man van de wedstrijd. Hij scoorde en was ook betrokken bij de twee andere doelpunten. Ajax en Feyenoord speelden gelijk. Uit bij VVV kwam Ajax niet verder dan 2-2. En Feyenoord speelde met 1-1 gelijk in de uitwedstrijd tegen Heracles. AZ won wel tegen NEC. Daar werd het 4-0. En FC Twente is na dit weekend koploper. Ploeg heeft als enige nog geen punten verspeeld. De Nederlandse hockeysters gingen op het EK in München Gladbach verrassend onderuit tegen Spanje. Het werd 1-0 tot teleurstelling uiteraard van Maatje Pauwme. Als je naar ons normale speelniveau kijkt, dan uh, hadden we vandaag deze wedstrijd kunnen winnen. Maar we hebben gewoon onder ons niveau gespeeld. En Spanje heeft gewoon goed gespeeld. En uh, dan zie je dat je ook kan verliezen. En dat is uh, wel echt banen. Ja, Nederlaag kwam hard aan. Uh, dinsdag speelt Oranje wel tegen Italië. En Italië heeft nog geen wedstrijd gewonnen. En bij winst tegen de Italianen staat Nederland alsnog in de halve finales. De Nederlandse mannen speelden gisteren tijdens hun eerste wedstrijd op het EK. Tegen Frankrijk werd het 8-1. Rotterdam was het op het EK-dressuur opnieuw goud voor Adelinde Cornelissen. Op de kuur behaalden ze een score van 88,8 En daarmee was het te sterk voor de Brit Carl Hester en de Zweed Patrick Kittel. Cornelissen ziet een rooskleurige toekomst voor haar en haar paard Partsival. Het blijkt wel dat hij eigenlijk nog steeds weer verbetert. Als ik kijk inderdaad, de percentages die blijven nog steeds omhoog gaan. Hij, hij wordt steeds relaxter, ik kan steeds meer dingen gaan afwerken, ik kan steeds... Ja, eigenlijk nog meer uh, tot in de details gaan werken. En uh, daar valt ook nogal wat te behalen. zaterdag won Cornelis ook al goud op de Grand Prix-speciaal. Radio 1, het NOS-journaal.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 Een woordvoerder van Gaddafi zei dat het regime bereid is om te onderhandelen. Gaddafi zou willen spreken met het hoofd van de Libische Overgangsraad. En die zegt dat de strijd alleen wordt gestaakt als Gaddafi zich overgeeft... maar via de staatsdv die de kolonel weten niet te zullen vertrekken. President Obama die zei vanaf zijn vakantieadres dat Gaddafi moet inzien... dat zijn regime tot een eind is gekomen. Net als Europese regeringsleiders drong Obama erop aan... dat Gaddafi zelf opstapt om verder bloedvergieten te voorkomen. En het noodweer op het Belgische popfestival Pukkelpop heeft niet vijf mensen het leven gekost, maar vier. In een ziekenhuis stierf iemand die in kritieke toestand was opgenomen. En in de chaos werd hij meegeteld met de doden van Pukkelpop, terwijl hij daar niet bij betrokken was. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. De dag begint met lokaal mist, maar al snel breekt de zon door. Overdag ontstaan er stapelwolken en in het oosten is er een kleine kans op een bui. Later op de dag raakt het in het zuiden en zuidwesten meer bewolkt. Er staat weinig wind en de temperatuur loopt op naar 20 graden op de wadden... tot mogelijk 26 graden in Limburg. Vanavond neemt de kans op een bui vanuit het zuidwesten toe. De nacht verloopt de en het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen wordt met een zuidoostelijke stroming warme lucht aangevoerd. De temperatuur loopt op naar ruim 25 graden... en uiteraard wordt dit weer afgestraft met stevige regen- en onweersbuien. Woensdag is er een enkele bui, maar ook geregeld zon... Donderdag en vrijdag is het aantal buien weer hoger. aanweb verkeersinformatie Allereerst een waarschuwing voor de automobilist. In het midden- en oosten van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Dan de files op de A9 ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en knopend Rotterpolderplein. 4 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. En op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen knopend Velperbroek en knopend Waterberg. Een file van 2 kilometer. Drie minuten over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Kolonel Gaddafi's dagen als leider van Libië lijken nu echt wel geteld. Opstandelingen namen vannacht de hoofdstad Tripoli bijna in zijn geheel in, hoorde dat net. Deze Britse verslaggever bereikte samen met de opstandelingen het Groene Plein. Komen wisselende berichten over dat groene plein ook binnen. Het zou nu weer bijna leeg zijn, omdat er toch nog troepen van Gaddafi onderweg naartoe zouden zijn. Inwoners van Tripoli gingen de straat op voor een volksfeest. Sommigen schreeuwden om het hoofd van Gaddafi. Free, Tripoli. Gaddafi. Gaddafi die! Gaddafi die, die people! You need big, die.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 Hans-Jaap Melissen, hij is nu onderweg naar Tripoli. We gaan hem volgen op zijn tocht daarnaartoe. Ook Thomas Erdbrink, verslaggever-correspondent, is in Tripoli. Ook met hem proberen we contact te krijgen, maar dat is moeilijk. En we hopen dat dat lukt. Als dat lukt, dan hoort u dat natuurlijk gelijk. Libiërs in Nederland volgen natuurlijk ook het nieuws uit hun vaderland op de voet. Bijvoorbeeld Ahmed Tamalla woont al negen jaar hier. Heeft dagelijks contact nog met zijn familie in Libië. Ook afgelopen nacht. En Garry van Pinkster was bij Tmalla op bezoek. Ik zie, u heeft Skype aanstaan. Wie gaat u ja. proberen te bellen? Ik ga mijn broer bellen. Ik weet niet of het werkt. Hij zit in Tripoli? Hij zit in Tripoli, ja. Dan gaan we het oh. proberen. In, in oh. Kijk, het gaat. Hei u. Hei u, Geer. Ahmed. Hé, Kief haal ik? Kiep haal, kom. Ahmed, kuk, Ahmed. Ahmed. Er is nog schieten, oh. maar niet zoveel. Oh. Dus uh, ja, het zal blijven, denk ik denk een paar dagen. Sommige gekken nog, ze willen, ik weet niet waarom, maar volgens mij, die zijn gek. Het regime is afgelopen, Gaddafi is afgelopen, de hele rotzooi is weg. En we moeten nieuw beginnen. Gaat u zelf naar Tripoli toe? Ja, ja, ja, dinsdag, dinsdag hoop ik, ja. Dat heeft u net besloten, hè, net ja, gehoord? Ja, ja ik, ik heb het net gehoord. Want het was feitelijk, het was een plan met iemand, dat we gaan dinsdag. En dan was het door dit, was het afgelopen. En nu heeft hij mij gebeld en zegt, we gaan dinsdag. Nou, mevrouw, dat is voor u... Want het is uw man, hè, die daar gaat. U heeft zelf ook in Libië gezeten, geloof ja, ik? Inderdaad, ja, inderdaad. Ja. ja, ik heb er maar... 30 jaar gewoond, dus uh, ja, ja. ik weet waar het over gaat. En hoe was het nou thuis met, met uw man en u zelf natuurlijk ook? Heeft u het de hele tijd zitten volgen? Was het een zenuwtoestand? Nu, in deze periode, ja. Er was ontzettend veel uh, stress en uh, ja, zorg, bezorgd. Bezorgd uh, om de familie die we daar hebben. Vrienden die we hebben. En uh, ja... De manier waar ze nu uh, de laatste maanden hebben moeten leven... zonder uh, elektriciteit de laatste dagen... En, en dan in deze maand, uh, Ramadan, was extra zwaar natuurlijk. Maar dit jaar wordt het dan een heel feestelijke Ramadan, denk ik, hè? Ja, dubbelfeest. Ja. Dubbelfeest, ja. En we zijn allemaal blij. Je, ziet, je hoort het aan die mensen. Het was helemaal somber vroeger. Ja, hoe is het met jullie? Ja, het gaat goed. Het gaat goed. Gelukkig. Ja niks meer. Maar nu praten ze en ja, je voelt het. En die vrouwen zijn okay. bezig met, uh, met de vlag, Nou, hebben ze gezegd. En ze uh, zijn uh, blij. En, nou, echt ja, blij. Zo, want uw zus vertelde daar ook iets over. En de buurvrouw ook bij haar. En die zijn bezig. En de meisjes. En, ja. <laughs> het is echt feest. En uh, iedereen die heeft uh, geleid onder een soort dictatorschap... die begrijpt dat heel goed van ons... Gaddafi laat nog steeds boodschappen horen uit Libië, hè? Ja, nu, pas, pas. tien uh, minuten geleden. Zegt uw familie daar iets over? Als uw broer spreekt, zegt hij daar iets over? Nonsens. Ze zeggen nonsens. Die man leeft in zijn eigen brein, in zijn eigen hoofd. En uw, broer nu, en uw broer durft nu alles te zeggen? Ja, ja gelukkig. Je hebt gehoord. Die, waren, die zeggen het, ja. zeg, het is over, afgelopen. En uh, vroeger konden ze niets zeggen, niks over dat. Niks. Je vraagt, hoe is het? Zeggen, do, uh, God dankzij. Het handel, alles goed. Niks meer. En ik wist, alles was niet goed. <laughs> maar nu, maar nu wat, wat zei uw broer precies nu? Mijn broer zei, gelukkig, we zijn uh, op het laatst, we zijn vrij. En uh, ik wil met jou meer praten. Ik hoor dat je bent op Skype. Dus laat Skype open. ik zal je straks bellen. En Skype is alleen vandaag. Internet is alleen vandaag geopend. Ja, het is de eerste keer dat dat lukt met internet en Skype? De eerste keer van zes maanden. Vanaf eind februari was alles weg. Internet was weg. En nu voor het eerst. En nu Tripoli is Tripoli nog niet 100% bevrijd. Ik noem het 90%. En de internet is open. Nederlandse Libië. Ahmed Tamala volgt het nieuws uit Libië, zijn vaderland op de voet. Doen wij ook. Kunt u ook volgen via onze website nos.nl. Daar ziet u een live blog. Alle ontwikkelingen komen daar op zo snel wij ze hebben. We volgen natuurlijk ook internationale bronnen en hebben zoveel mogelijk contact als dat lukt. Want de verbindingen zijn af en toe lastig met onze verslaggevers in Libië en ook in Tripoli. Tien over half zeven. In Parijs, bijna letterlijk onder de Eiffeltoren... is gisteren het wereldkampioenschap voetbal voor daklozen begonnen. Speciaal voetbaltoernooi voor daklozen of mensen die in een opvanghuis zitten. Ieder jaar wordt het gespeeld. En dit jaar doen er teams mee uit 48 landen, ook Nederland. Onze correspondent Ron Linker ging naar de openingsceremonie. Ik deklerer de Nivea Omnesville Cup ouvert. Niet al te veel poes pas bij de opening, want het echte vuurwerk moet van de spelers komen. Maar op het veld wel de bekende Franse oudvoetballer Emmanuel Petit. Hij in 1998 het echte WK-voetbal hier in Frankrijk. En die zet zich nu in voor het lot van de daklozen. Het impact deze Het is ook, ook tragisch, want hij een land dat niet meer Die hij niet meer kan. dat is waarom je mensen. Qui sont en marginalité, qui sont délaissés pour contre. Dieu presque devenu invisibles dans la rue. Voilà mettez un maillot de, de, de, du pays pour lequel ils représent. Et d'un seul coup, ils ont l'impression d'être investis d'une mission. Het is wonderbaarlijk, zegt Petit, dat als je deze mensen, waar iedereen normaal gesproken met een boog omheen loopt, een shirt aandoet van hun land, ze ineens weer een doel voor ogen hebben. De organisatie benadrukt dat bijna driekwart van de spelers die hier meedoen... een baan krijgen, een huis of zelfs afkicken. Een missie dus voor iedereen. En dat straalt er bij de spelers vanaf, letterlijk van de Afrikaanse teams. Mijn naam is Jermaine Beudeker, We zijn nu in... Frankrijk, dus hier heet ik Germain Patrick Beuter. Uh, ik ben Spits. Dus aan de ene kant dacht ik van ja, je hoort dat volkslied dat is jouw land waar je geboren bent vandaan komt. Aan de andere kant is ook het land waar waar je al die moeilijkheden hebt. Ja, maar zo zie ik het niet, hoor. Als ik daar sta en ik hoor het volkslied, gaat gewoon adrenaline door me heen. En dan denk ik gewoon, yeah, maar Nederland. Als het Nederlands elftal op televisie speelt of zo gaat, dan krijg je ook kippenvel, toch? Kun je iets vertellen over jouw situatie? Mijn situatie? Ja, nou, uh, mijn situatie... Ja, ik zit wel in de schuld en zo. En, uh, en uh, ja, het lijkt nog steeds of ik eigenlijk dakloos ben of zo. Maar ik heb gewoon een huis, maar... Uh, ja, ik zit nog een paar jaar in de, in de schuldverlening de het gaat goed, het gaat goed. Ik ben de Rien Timmer, ik ben van het Leger des Heils. Ik ben met de Nederlandse teams meegegaan als teammanager. Kunt u zien aan de spelers die terugkeren van zo'n toernooi dat ze veranderd zijn, dat er iets misschien met hun bewustzijn is gebeurd? Ja, het, je wil altijd veel meer dan dat het de werkelijkheid mogelijk maakt. Maar je ziet wel dat uh, spelers, uh, in ieder geval als ze terugkijken, altijd zeggen van dit had ik nooit willen missen. Nu kan ik me voorstellen dat misschien mensen thuis denken van ja, leuk zo'n toernooi, leuk uitje voor hen. Wat levert het op? Kun je dit op je cv zetten? heb je hier aan het meegedaan? Dat is aan te raden dat je dat op je cv zet, ja. Omdat het aantoont dat je iets gepresteerd hebt. Dat je in staat bent geweest om het goed af te ronden, mee te doen. Want u heeft een voorbeeld van iemand. Die een huis wilde hebben. Ja, ik uh, heb uh, gesproken met iemand die in Lelystad uh, in het team zat voor de Dutch Street Cup. Die was bezig met het vinden van een huis. En uiteindelijk toen het puntje bij Paas kwam, kreeg hij geen huis. Toen is een van onze begeleiders meegeweest, toch een keer naar de woningbouwcoöperatie, uitgelegd waar hij mee bezig was met uh, voetballen al sinds februari. Iedere week trainen, uh, iedere zaterdag bijna voetballen. Altijd er zijn. En dat is de aanleiding geweest waar ze toch uiteindelijk hebben gezegd, oké, okay, als hij dat kan. Ik kan nu ook wonen in een uh, gewoon huis. Ik denk niet dat ze op mij zitten te wachten als ik een baan zoek. en uh, ik kom me solliciteren. en ik zeg ik heb meegedaan met het Dutch Homeless Club. Uh, dat het wat uitmaakt of zo. Nee. Ze zeggen ik ik denk dat, je... dat je toch nog gewoon een HAVO-diploma moet hebben. of een uh, VWO-diploma. Wereldkampioenschap voetbal voor daklozen is begonnen in Parijs. Nog even de prestaties van Oranje tot nu toe. De Dames verloren de eerste wedstrijd met 3-4 van Columbia. Het Nederlandse Herenteam begon wel goed en won van Zwitserland maar liefst met 9-2. Maand van Rauw is afgesloten in Noorwegen. Hoort daar zo meer over van onze correspondent. Eerste verkeersinformatie bij de AWB Edwin Gerritsen. Uh, correctie, ervende hart, maar dat maakt helemaal niet uit. Erven, uh, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Ten noorden van de grote rivieren komt plaatselijk nog steeds dichte mist voor. Houdt u daar rekening mee? Uh, dan is er net een ongeluk gebeurd op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen uh, Rotterdam-Sharloos en Spijkenissen staat nu 6 kilometer file. De linkerrijstrook is daar dicht. Er ja, is nog wat mist. Levert dat nog problemen op? Uh, ja, we kunnen niet zien wat de oorzaak van die twee ongelukken zijn... die ja. nu gebeurd zijn. Maar misschien dat dat ermee te maken heeft gehad. Ja, ja wat verwacht je voor half negen? Nou, het is zo, de, het noorden van het land is, is nog op vakantie. De, in het midden is iedereen weer aan het werk. En vandaag gaan ook de basisscholen in het zuiden weer, uh, ja, die, die gaan weer open. Dus, maar echt een drukke ochtendspits, die, die verwachten we niet. De meeste vielen zullen staan bij Amsterdam en Utrecht. En ongeveer 80 kilometer als er geen gekke dingen meer gebeuren. U hoorde in de Hart bij de ANWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Met een nationale herdenkingsplechtigheid is in Noorwegen de maand van rouw afgesloten. Noorse koning Harald sprak in een stadion in Oslo... tot familieleden van de slachtoffers van de terreuraanslag op het eiland Uteja. Zo'n vaar, beste vaar en te vellen, kan je bare anen noeën af derde zwarte. Zo'n landets konge... Als vader, grootvader en echtgenoot heb ik er een idee van van wat u meemaakt, zei de koning. Maar hoe diep de pijn echt gaat, daarvan kan ik maar slechts een voorstelling maken. Correspondent Rolien Creton. Uh, Rolien, de koning maakte een aangeslagen indruk. Hij had vooral aandacht voor het verdriet. Ja, veel aandacht voor het verdriet. En vooral dan van de, voor de nabestaanden. De ouders en zusjes en broertjes die uh, ja, iemand hebben verloren op het eiland Utoya. Dus daar was heel veel aandacht voor. En ja, dat was toch wel uh, zeer indrukwekkend vond ik. En zeer emotioneel. Nou, een paar duizend mensen, zevenduizend mensen bijna in een klein stadion in Oslo. Wat, ja. wat was van voor een soort herdenking? Nou, het was... Dus speciaal voor de mensen georganiseerd, die, uh, voor, voor de overlevenden, voor de nabestaanden en voor de hulpverleners. Eigenlijk als la soort laatste afscheid en een poging om het leven weer op te pakken. En het was een combinatie van ja, optredens, klassiek pop en rap. En dus ook toespraken, onder andere van de, van de koning, die ja, huilend medeleven uh, toonde. En ja, wat ik vond, wat vooral indruk maakte, was op het laatst uh, werden alle 77 namen voorgelezen eh, van, de, van de jongeren die, en, uh, die, die, die waren overleden. En ja, het was net alsof toen uh, iedereen nog eens besefte hoe jong die mensen waren. En tot tot dat moment was het eigenlijk muisstil in de zaal geweest. En dat is best bijzonder met de kleine 7000 mensen waarbij je echt een speelt kan horen vallen. Maar toen die namen werden voorgelezen, ja toen hoorde je op verschillende plekken in het publiek eh, ouders in, in huilen uitbarsten. Dus mensen die, die hun kind hadden verloren. Ja. Um, er is nog een naam, Anders Breivik, de dader van die aanslagen. Is er ergens iets over hem gezegd? Nou, Breivik wordt, is eigenlijk de afgelopen weken consequent niet bij zijn naam genoemd. Dat hebben ze echt heel bewust gedaan, omdat ze dat zeg maar te veel eer vinden uh, voor hem. En ja, er is niet zoveel over, over Breivik gesproken, maar Stoltenberg, die heeft, de premier, die heeft ook uh, gesproken. En die heeft eigenlijk vooral gesproken van ja, hoe nu verder... Uh, Noorwegen was natuurlijk ja, het meest vredige land uh, ter wereld. Uh, en dat is veranderd na 22 juli. En veel Nooren zijn bang voor de gevolgen. Eén punt is bijvoorbeeld uh, hoe gaat de veiligheid... Veranderen. Noorwegen was het land zonder detectie detectiepoortjes. Je kunt overal binnenlopen. En de premier uh, die heeft gezegd... ja, er komt meer politie. Er zal meer controle uh, komen. Meer veiligheidsapparatuur. Daar zijn de Noren bang voor. Maar hij zei ook... ja, veiligheid creë creëer je niet vanuit de regering. Dat moeten we echt uh, samen doen. Dus Stoltenberg heeft echt geprobeerd... Uh, om ja, het oude Noorweg Noorwegen weer terug te krijgen. Ja, ze sluiten hiermee een maand van rouw af, maar daarmee natuurlijk is de pijn niet weg. Hoe gaat dat verder? Ja, dat, dat wordt heel erg spannend hoe dat uh, verder gaat. Kijk, er zijn dingen die vergoed zijn veranderd. En één heet hangijzer bijvoorbeeld is het immigratiebeleid. En vooral het debat daarover. Voor 22 juli, voor de terreuraanslagen, was dat een heet hangijzer in Noorwegen. En deze regering, uh, de Sociaaldemocratische regering, heeft ook dat beleid flink aangescherpt. Ja, nu is dat uh, debat uh, een taboe. Bijna niemand durft daarover te praten. In, ...uit angst om met Breivik te worden geassocieerd. En ja, er zijn bijvoorbeeld over twee weken uh, gemeenteraadsverkiezingen... ...en met name de Noorse vooruitgangspartij, de grote partij in Noorwegen... ...die uh, zit in een spagaat... Uh, je kan daar eigenlijk niet over praten. En er zijn mensen die zeggen van ja, het is toch een gevaarlijke ontwikkeling. Als dat een taboe wordt, zal die kloof tussen links en rechts alleen maar groeien. Dus is dus afwachten hoe die discussie zich de komende tijd gaat uh, ontwikkelen. Ronin Kreton over de herdenking van de slachtoffers van de aanslagen in Noorwegen en de politieke consequenties. Met twee Europese titels op de dressuur heeft Amazone Adelinde Cornelissen een fantastisch weekend achter de rug. Na het goud van zaterdag in de Grand Prix Speciaal was ze gisteren met haar paard Partsival de beste op de kuur op muziek. Met een score van 88,839 zette ze ook nog eens een nieuw persoonlijk record neer. De combinatie was veruit de beste in Rotterdam. Adelinde Cornelissen over die twee gouden medailles en hoe anders die twee prestaties ook zijn. Um.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 Nou, allemaal eigenlijk wel. Adelinde Cornelissen, winnaar van twee gouden medailles op het dressuur. Edwin Cornelissen sprak met haar. Dan is het nu acht minuten voor zeven. Dan gaan we het hebben over het roeien naar Engeland. Twee Nederlanders en vier Britten beginnen in Katwijk aan een sportieve uitdaging. Ze willen in een kano, 185 kilometer lange overtocht naar Engeland maken. En een van die kanoers is Ben Stoel. Goedemorgen. Goedemorgen. Al in vorm. Ja, topvorm. Topvorm. Dat top, zal wel ja. nodig zijn ook. Waarom doen jullie dit? Het uh, is eigenlijk voor een uh, herdenking van uh, Willem Petrie en uh, zijn broer. Uh, weet het? Die zijn in de, in de Tweede Wereldoorlog zijn overgestoten van Katwijk naar uh, Scheisel in Engeland. Ja. om uh, eigenlijk uh, te vluchten voor uh, de Duitsers. Ja. Dat is, dat is eigenlijk een herdenking in zit. En ze hebben het gehaald. Ja, ze hebben het gehaald, ja. Maar niet zonder slag of stoot, hè? Nee, nee. Ze zijn uh, eigenlijk vlak voor de kust van, Ka van uh, Katwijk zijn ze al omgeslagen. Eigenlijk een van de zijn ze geraakt. Ze hadden een aardig slecht weer en uh, zijn eigenlijk uh, naar 56 uur per aangekomen in uh, Scheisel. Ja, en toen waren ze redelijk uitgeput. En dan hebben ze nog geluk gehad, want er zijn ook mensen bij verdronken om het leven gekomen. Ja, klopt. Voor ons. een derde is maar aangekomen. En de rest hebben ze dan niet gehad. Uh, of verdronken of uh, opgepakt uh, op, de, op de Noordzee. Ja. Is, is er een speciale route die die mensen toen roeiden en die jullie nu ook roeien? Of is het gewoon van wal steken en. Um... Kijken of je in Engeland aankomt. Ja, in principe Toen de tijd natuurlijk wel. Maar dit is echt de route die, uh, die, die uh, de broers Peter hier hebben gevaren. Dus die gaan we proberen uit te varen. Ja, en, en dan in een kano, is dat wel geschikt geschikt vaartuig? Uh, nou wel. Uh, Helemaal gevuld met uh, luchtzakken, zodat hij uh, zeewaardig is. Mocht hij omslaan. Ja. En uh, in principe moet het wel gaan lukken. Ja. In hoeveel uur? Uh, we gaan voor de 40 uur. Oh, dan moet je toch even een schepje bovenop doen. Uh. Ja, door uh, peddelen, Maar we hebben natuurlijk aardig getraind. Uh, toen tijd hebben ze helemaal niet getraind. En we hebben, uh, wij zijn nu vijf weken aan het trainen geweest. Ja, en zij gingen onge ongeveer in dezelfde boot, hè? Uh, ja, dat klopt. We hebben uh, vier Engels die gaan eigenlijk met eenpersoons uh, uh, zeekajak. En uh, ik en uh, een collega's van me die uh, gaan in een uh, tweepersoons kajak. Eigenlijk de, dezelfde van toen. Ja. Hoe staat het nu met de veiligheid? Want uh, ja, in die zee is natuurlijk niet zo heel veel veranderd. Is met... voldoende begeleiding? Ja, ja, we hebben één, één voorboot uh, bij ons, van, van de Engelsen. En uh, we hebben zoveel veiligheid bij ons. We hebben noodvuurwerk bij ons. We hebben van die uh, speciale uh, lichten eigenlijk voor ons. En ik uh, zie worden uh, continu in de gaten gehouden. Ja, nu gaan jullie pas om half vier weg, klopt dat? Nee, nee, we gaan veel later weg. We gaan, uh, vanavond, uur of twaalf, gaan we pas weg vannacht. Oh, maar waarom in het donker dan? Uh, ja, dat ligt ook een beetje aan de tijd dat we daar aankomen. Dat is oh. met, uh, eind van de ja. middag in uh, Engeland aan. Gun, ja, gunstig ja, tijdstip van aankomen. ja, ja precies. Goed, uh, veel succes. Ja, hartstikke bedankt. Bandstoel en de collega's. En uh, ja, probeer de handen blaren vrij te houden. Dat gaat lukken. Dat gaat wel lukken? we ja, natuurlijk. Met handschoenen of? Nee, nee, gewoon zonder handschoenen. Zonder handschoenen. Bandstoel, succes nogmaals. Ja, bedankt. Goedemorgen. Dag. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten... Met Jacqueline Liefart. Ja, Goedemorgen. Als je de kranten naast elkaar legt... dan kan je bijna het verloop van de strijd zien in Libië. Een rij met koppen. Gaddafi is kansloos in de spits. In trouw de slag om Tripoli in volle gang. En Gaddafi wankelt in de Telegraaf. Einde van Gaddafi dichtbij. Rebellen vechten Tripoli binnen, zo kopt het Algemeen Dagblad. Eindstrijd schrijft het Financiële Dagblad. Ze zijn er, en NRC Next. Om verder te gaan met het einde van het regime van Gaddafi. Dat staat in de Volkskrant. Ook nog ander nieuws. Paniek om niks op de Harley-dag in Breda. Er was niets te merken van de gevreesde motorrellen, schrijft NRC Next uit angst voor ruzie in de motorclubs was er in de Brabantse stad massaal politie op de been. Maar er kwamen geen ruilschoppers, alleen maar tandartsen en makelaars. Net de mensen die zich afgeschilderd voelen als criminelen... zo vertelt een van de motormuizen. Burgemeester van Breda besloot de Harley-dag af te lassen... omdat er signalen waren. Ondernemers vragen zich af wat voor signalen er dan op wijzen... dat Breda nu wel heel ongasvrij wordt. Een onwaardig diploma... En een studieschuld. Ex-studenten van in Holland voelen diepe schaamte voor een flutdiploma. Ex-studente Barbara doet een metro haar verhaal. Ze heeft geen zin om haar diploma met het maatwerkprogramma in waarde te herstellen. En ze zet het ook niet meer op haar cv. Maar die studieschuld die moet ze gewoon betalen. Ook al is haar diploma niets meer waard. Heeft u ook een echtgenote die last heeft van verzamelwoede of een man die de garage tot een Nok toe vol heeft gezet? Vanaf 2013 wordt Hording een officiële psychische ziekte. Hording, oftewel verzamelwoede, werd eerst als een dwangneurose beschouwd. Maar er gaan wereldwijd stemmen op om het als een afzonderlijke stoornis te beschouwen. Helaas voor de partners van deze verzamelaars, er is geen medicijn. Je moet ermee leren leven. De voorpagina van de Telegraaf, ruimte voor een koninklijk kiekje. Koningin Beatrix ging op stap met prinses Amalia. Samen bezochten ze het EK-dressuur. Amazone Adelene Corledissen, u hoorde haar net nog, was de beste in de kuur... en het prinsesje juichte met verven toen ze de Amazone zag winnen. Handjes in de lucht. Dan aangeboden een begraafplaats. Gemeenten overwegen steeds vaker om hun begraafplaats te privatiseren. Dat schrijft het Financiële Dagblad. Blijkt alleen niet zo heel makkelijk te gaan om van je begraafplaats af te komen bedrijven uh, willen de begraafplaatsen alleen kopen... als er ook een klein crematorium aan vastzit... want dan kan er nog wat geld verdiend worden. Uitvaartsorganisaties beamen dat een begraafplaats... niet echt aantrekkelijk koopwaar is. Ze kampen vaak met jaren achterstallig onderhoud. En er zijn altijd een boel van die eeuwigdurende graven... waarvoor geen grafrechten meer worden betaald. Ja, en als er dan iemand in zo'n graf ligt, dan kan er uiteindelijk niks meer op verdiend worden. Overzicht van de ochtendkrant. Meegelezen dus Jacqueline vaart. Na zeven uur meer over de strijd in Libië. En Tripoli, we proberen contact te krijgen met onze verslaggevers daar. Uh, Thomas Erdbrink en Hans-Jaap Melissen. Dat lukt af en toe, want de verbindingen zijn slecht. We houden u in ieder geval op alle mogelijke manieren op de hoogte van het verloop van de strijd.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 Dit is Radio 1.